...dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het was vannacht het koudste in Gelderland. Op de Veluwe bij Arnhem werd het plaatselijk min 13. Zeeland viel het mee met de vorst. zoals schommelde de temperatuur in Vlissingen rond het vriespunt. Ook in de grote steden was het minder koud dan op het platteland. Het werd in Amsterdam bijvoorbeeld min 5 en in Rotterdam min 4 graden.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 Middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meeste uit hun leerlingen, blijkt uit de lijst van beste scholen die de Volkskrant publiceert. VWO's, HAVO's en vmbo in Noord-Brabant scoren allemaal zeer goed. In de lijst is ook verwerkt in hoeverre de school iets toevoegt aan de kwaliteit die de leerling bij aanvang al had. De beste school in de lijst is het VMBO De Hoven in Gorkum. De slechtste middelbare school is volgens de lijst groot Goiland in Hilversum. De Nederlandse hockeymannen zijn in Australië doorgedrongen tot de finale van de Champions Trophy toernooi. In de halve finale won Oranje met 5-2 van Pakistan. In de groepsfase hadden de Nederlandse hockeyers al met 3-1 van de Pakistanen gewonnen. Het is voor het eerst in zes jaar dat Oranje de finale haalt van de Champions Trophy. Het weer. Eerst zon, middags weer bewolking, verder plaatselijk glad door vorst en sneeuwresten. Aan de kust hoort het 1 tot 2 graden boven nul. Vanavond gaat het overal dooien.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 Een goedemorgen, luisteraars. We zitten even aan elkaar te kijken. Uh, naast mij zit Irene de Jager. Goedemorgen, Pieter. Fijn Peter. dat je er bent, Irene. Jij ook. En uh, ja, het wordt weer een leuke aanzending vandaag. Ja, het is weer gezellig. Ze hebben bij de bar niet eens tijd om voor onze koffie te nee, zorgen. Zo, riep, zo gezellig is riep het riep daar. Ik ging net naar Ellen Koper, die staat achter of. de bar. Nee, nee, Van, nee, nee maar, uh, we, we hebben het u gekregen, maar het, het, het, het, moest even zegt, het is, moesten even aandacht we hebben. Ellen zegt, het is hier zo en gezellig. Om... En er zitten hier zoveel <laughs> mensen... Maar we hebben koffie. Ja. En uh, dat is meteen een oproep voor alle luisteraars. Wilt u een kopje koffie komen drinken in Hotel Hoogland? Van harte welkom. Ellen die staat daar met een glimlach van oor tot oor iedereen te ontvangen. En dat wist weer heel gezellig. Uh, de redactie is in handen van Yvonne Roosendaal. En we hebben niet één techneut, maar we hebben er drie hier staan. Ja, het is uh, volle bak hier. En wie zijn dat? Uh, Pascal van der Beek uiteraard. Uh, ja. Dan Roy Haldeman. En uh, we hebben een, uh, ja, een maken, stagiaire. stagiaire? Ja. Ja? Oké. Okay. Uh, Dino... De Roger. Wat een mooie naam is dat, hè? Ja, prachtig. We hadden even wat moeite om het te schrijven, maar we zijn er nu uit. Welkom, welkom, Dino. Fijn dat je erbij bent. Ja. Wat gaan we doen uh, vandaag? We gaan uh, beginnen zometeen om tien over tien uh, met uh, praten met Paul Olieslagers en Wendy Jacobs over de toneelvereniging Wim Hildering en hun opvoering. Ja, ja een de... speciale opvoering is dat. Ja, daarna... Uh, om, uh, om vijf over half elf gaan we praten met Hans Houweling over het Alzheimercafé, Café, de kracht van muziek. Nou, muziek is groot. Ja. Uh, ik denk dat we naar de oude kinderliedjes van voor de oorlog gaan. Ja precies, want die twee kunnen ze zich raad, goed herinneren. Twee emmertjes water halen en dat soort dingen. Precies, en daarna? Uh, dan gaan we praten met de, het bestuur van de stichting Zandvoort Vierdaagse. Want die zijn gisteren uh, benoemd tot de vrijwilligersorganisatie van het jaar. Uh, daar wil ik toch iets meer van weten. Precies, en om tien over elf dan uh, gaan we praten met Willem Veldhuizen over de blauwe tram in uh, het LDC. Want, Willem, Willem Veldhuizen is van de Zandvoortse Britsclub. Die is van de, van de Britsclub, inderdaad. Uh, we hebben geloof ik uh, meneer uh, uh, Zandberg gevraagd, maar die is ziek. Die ja. uh, was verhinderd om te komen. En daarna gaan we praten met Sjoerd Bakker. En dat wordt heel speciaal. Vijf half twaalf. Uh, kijk goed naar je volumeknup, klop. Want Sjoerd uh, Bakker is van uh, Panneland Vogelenzang, een groep. En die komen hier met een aantal mensen naartoe, want die gaan de Alp beklimmen. Wandelend en wel. Maar omdat het natuurlijk uh, jachthoornblazers zijn, nemen ze ook een instrument mee. En dat betekent dat we eventjes een heleboel lawaai gaan maken. En dan sluiten we af met Ingrid Muller, die gaat nog even wat vertellen over de lotenactie in het dorp: en trekken. En de trekking. Ja. ja. Nou, we eens zijn. kijken of we een zakje patat hebben gewonnen. Ja. <laughs> nou, dat vind ik wel lekker hoor. Ja. Goed, een hele bijzondere uitzending. Graag nog even de muziek hoor. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a breeze lightning. It's Lightning. movement of a a lift I'm up. Spanje. Ja. Je weet wie dit is, hè? Ja, uh, Olivia en... Uh, uh, hoe Op, heet hij ook weer? John. John. Travolta. Meneer Travolta, ja. hij ja. Wat ja. geweldig, hè? Goed, aan tafel zijn geschoven Paul Olerslaars en Wendy Jacobs. Allereerst, Wendy, gefeliciteerd met gisteravond. Ja, dankjewel. Jouw vriend, partner en schama <laughs> is... Uh, Officieel gehuldigd tot de jonge vrijwilliger van het jaar. Ja, klopt. Ja. Dat is toch wel heel apart, want jij hebt me vorig ja. jaar gewonnen. Zit er ja. ergens? Uh... Geef we we... Kost, waar heb je ook? Wat, <laughs> we he? we <laughs> hebben nu twee beeldjes op onze kast staan. Ja, heel je leuk. Ik moest straks gaan uitbreiden met de woorden. Ze ja. so, hebben ook al een prijzenkast gekocht. Ja, precies. Ja, ja, voor dan andere prijzen. Prijzen. Ja, ja. Maar als ik zie hoe actief jullie zijn, het is wel verdiend. Hoor. Ja, verdiend. Ja, Dank je wel. Niet alleen jij, maar ook heen. Okay. Hij zit ja. overal bij en alles doet hij. Eén ding was voor mij nieuw. hij zei dat hij in de politiek zat. Ja, klopt. Dat krijgen Lfvd. we nu. Gaat hij politiek bedrijven? Ja, hij zit aan het bestuur. Sinds een half jaar, denk ik. Zo. Ja. Dus die zien we straks in de gemeenteraad terug. Nou, we zullen zien. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, ik vind het prachtig als jonge mensen gewoon betrokken zijn bij het dorp. En dat ook ja. laten zien en merken. Dat vind ik gewoon heel Ze belangrijk. Ze zitten overal bij. Ja. Ja. Ja, en dan zit hier Paul Ollenslager, de voorzitter van Wim Hildering. Paul, volgend jaar bestaat de club 65 jaar. Ja. Dat wordt een feestje. Feest. Feest, Feest zelfs. Feest. Kunnen we vast een datum noteren? Ja. Of? Nou, in ieder, geval, in ieder geval in december en het zal ook zo rond, rond de 15, 16e zijn. Hele grote productie, uh, wat verklappen we natuurlijk nog niet. Maar het nee. wordt een spektakel met zang, dans, muziek, alles erop en eraan. En gezien het weer moet je dat binnen doen? Dat doen we binnen en dat, uh, we hebben heel even nagedacht over de sporthal. Maar dat stuiten we toch op een aantal problemen. Ver uit het dorp uh, wel veel parkeergelegenheid, ja. maar ja. Wel erg ver weg en uh, ja, de krocht is toch wel een beetje ons thuishonk. Dus we hebben besloten om te kijken of we twee weekenden kunnen doen en een zondag. Dus het zouden in principe vijf voorstellingen kunnen worden. Geweldig. Ja. Dus, uh, maar we zijn druk bezig met royalties uh, te, te betalen om te kijken hoe dat werkt allemaal. En uh, voor de liedjes en de muziek. Dus dat heel, heel spannend. Wordt heel spannend. Ja, want ja, ja, ja, alle culturele ja, ja. verenigingen, de Wurf heeft ook aan 65, 65 jaar bestaan. Ook 65-jarig bestaan, ja in maart. Ja, we gaan ook een mooi, mooi stuk spelen, heb ik gehoord. Ja, ik heb het ook gehoord, ja. ja. Ja, ja, Iets van de heertjes of zoiets. Ja, ja, ja. Het schijnt dat de zekere jouwstra ook een rolletje krijgt. Ja, ja. ja, ja. dat, Daar dat, dat, dat, dat wordt binnen het bestuur van de Wurf nog over gedeporteerd op Pieter. heb ja, hebben gehoord, ja. hoor. Graag Graag zelfs. Ja. Goed, maar we gaan Goed. nu over Goed. het komend weekend praten. Ja, precies. Ja. Want uh, er staat een toneelstuk op de, op de agenda. Ja. Vrijdag en Klopt. zaterdag Klopt, ja. Vertel, wat is het voor toneelstuk? Uh, een klucht. Een klucht. We hebben, uh, dit jaar hebben we kikboomgaard als uh, regisseur voor het decemberstuk. ja. En uh, die heeft gekozen uiteindelijk voor dit stuk. Na een uitgebreide presentatie door de leescommissie natuurlijk die we altijd hebben. En uh, ja, het heet een dubbele agenda. Het is een echte Engelse klucht. Het is deur in, deur uit, onder het bed, op het bed. Kleine pikante rietjes. Uh, ja, gewoon uh, gekkigheid. Zeven ja. spelers, maar waanzinnig leuk. Noem eens een paar spelers. Um, spelers. Ja. Komen ze. Heinz Gramma. Ja? Dana Neervoort. Peter Bluis. Joyce de en we hebben ook een nieuwe Martine Poriejski die speelt nu voor het eerst mee. Dat is leuk. Dat is heel oh, leuk. En ja. En wie heb je nog meer? En dan Paul en ik. We zijn met okay. het zevenen. Heb je een grote rol? Ja. <laughs> of, <laughs> ja. Over pagina's tekst? Honderd. bijna. <laughs> heel veel. Ze is echt. Zich niet van het toneel heel af veel. te slaan met ja, de bescheiden de <laughs> de Hoe ziet de uh, de het decor eruit? Decorus, ja, het is uh, een uh, slaapkamer en een woonkamer en optisch gescheiden, dus niet echt twee uh, hele aparte kamers, omdat Anders de linkerkant van de zaal niet kan zien wat er aan de rechterkant gebeurt. Uh, slaapkamer, daar gebeuren een aantal dingen uiteraard. En in de woonkamer. Dus het is een, een, een mooie villa in Wassenaar. Met een maîtresse die er twee minnaars op nahoudt. Zo. Die nou, elkaar bestaan en, en niet weten... Wat speel jij, Paul? Minnaar. Ja, ja, ja. ja, ja. Heb ik ook gezien. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb tegen de regisseur gezegd... hier heb je 250 euro en ik wil minnaar zijn. Ja, dat heeft hij gedaan. En je vrouw heeft er ook geen, geen probleem nee, mee. Nee, die heeft nog 250 euro erbij gelegd. Dus dan ja, dat wil ik, ik een paar maanden kwijt, s'avonds. Ja, goed nee, hoor. Nee, en die twee minnaars, die, die mogen elkaar... die weten niet van elkaar dat ze bestaan. Dat mag ook niet natuurlijk, want die betalen alle twee de huur. Dus zij heeft een heel luxe leventje. Oh, ja, en zoals een klucht hoort, komen de minnaars elkaar toch tegen. Mm. Maar weten dan niet van elkaar dat het de minnaars zijn. En dan uh, komen de twee de echtgenoten nog tevoorschijn en nog een, een, een schapen slachter uit Australië. En een vriendin van mij. En een vriendin van haar. Dus ja. complete chaos, Het wordt dus eigenlijk ook heel leerzaam voor een heleboel mensen. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ja, wel. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Ik vroeg een aantal mensen in het dorp is ja. het gewoon heel leerzaam. Ja. Ja. Ja. We, geven ook een, uh, we hebben ook een hand-out die we na afloop van de voorstelling uitgeven. <laughs> Zo moet je het niet doen. Zo, <laughs> so, aanstaande ja. vrijdag en aanstaande zaterdag. Ja, ja, ja, ja. Hoe loopt de, de kaart? In? Ja, geweldig. Zaterdag is zaterdag uitverkocht. Ja. Oh, Zo. Dus dat kan iedereen wel vergeten. We hebben oh, wat jammer. Uh, al een zware discussie met, uh, met de zaaleigenaar eigenaar gehad. want hadden eigenlijk al te veel mensen die wilden komen. Maar we mochten toch één rijtstoeltje er nog bij zetten. En dan echt niet meer. 200 man bijna. Ja. En, uh, en uh, vrijdag uh, is het, uh, loopt het uh, redelijk goed nu. Dus dat betekent alleen op vrijdag zijn er nog wat kaarten ja. te kopen. Ja. Dan moeten ze naar de Bruna toe. Ja. Wat kosten de kaart? 7,50 euro. Dat is geen, nee. geld. geen geld. Geen geld. Daar heb je een avond plezier van. Ja. ja, Absoluut, absoluut. Maar de aanrader is dus om vandaag zo snel mogelijk naar Bruna te gaan. Ja, ja, en, ja, ja zeker oh. weten. Want het, is, het, gaat, het schijnt vrij, uh, vrij goed te lopen. Want er zijn ook een heleboel mensen die denken ik ga zaterdag. En dan worden gezegd... Dat kan niet meer. Ja. Ja, doe dan de vrijdag maar. Ja. Dus, ja. Ja, misschien nog een extra voorstelling. Nou, nou laten nee. we dat maar niet doen, Pieter. <laughs> maar jullie hebben zoveel moeite ervoor nou Ja, dat zou ja, ja, dat kunnen. Misschien dat er mensen zijn die, die zeggen... Van, nou, ik kan en vrijdag en zaterdag niet. Nou, die zijn inderdaad donderdagavond op de generale repetitie. ook nou, welkom. Ja. Oh, dat ja, kan ja. ook. Ik kom is. om kwart over acht, uh, nou, acht uur binnen. En, en dan uh, zoek ik een plaatsje in de zaal. Als er stoelen er staan, tenminste. Dat is altijd afhankelijk van, de, van Theo uh, Smit ja. of er al stoelen staan. Maar uh, we hebben er ook wel eens met scholen gedaan. Dus, uh, kom gezellig uh, op donderdagavond kijken? Nou, dat is helemaal niet zo'n gek idee. Nee, nee, de voorstelling duurde wat langer, want af en toe moeten we even teruggehaald worden. Ja, ja nou, het ja. is een vrij is voorstelling. Dat is een lang stuk. Ja. ja, dat bedoel ik. Heel leuk. Dus, uh... Zijn er van, uh, van deze schrijvers uh, ook nog andere bekende stukken waar mensen zich aan kunnen. Refereeren? Ik heb geen idee. Geen idee. Nee, nee, nee. Bedoel, er staan uh, twee bekende Engelse ja. kluchtschrijvers. Dus Zo ik stond denk het van, ook in, in, in, de, ja. in het uh, boekje. Ja. Van, uh, maar ik oh. heb... Uh, Oké, okay, nee, nee. nou ja, ik denk misschien weten jullie Nee, die nee. Dan. nee, nee. Ja. Pieter, jij? Heb jij nee, ik zou ook niet uit, Ja, we zouden uh, het kunnen zoeken natuurlijk. Even de vraag, hoe gaat het ja. verder met de vereniging de Jeugd? Heel goed. De jeugd is heel druk aan het repeteren. Echt heel druk aan het repeteren. we gaan die uitvoeren? April volgend jaar. En dat is onder leiding van Martine Aardegeest en Martijn Olieslagers. Ja. En die regisseren het stuk en het ja, die zijn zo ongelooflijk enthousiast en gemotiveerd. Ja. Iedere woensdagavond zitten er dinsdagavond, twaalf van dinsdagavond, dinsdagavond. sorry, avond. sorry, sorry. Nou, Wendy kan het beter vertellen. Ja, vertel, Wendy, die vertel dan. over de jeugd. Nou, elke dinsdagavond hebben we repetitie. Het is gewoon heel gezellig en wordt goed gerepeteerd. Waar is dat? Ook op de tool. waar wij okay. ook repeteren met de volwassenen. Okay. En we hebben aankomend dinsdag ook een Sinterklaasspel. Nog eventjes Sinterklaas. Dus dan gaan we met z'n allen ja, gewoon gezellig met cadeautjes. en uh... oh, het bekende Sinterklaas. Ja, het bekende Sinterklaas. Sinterklaas zo. zo leuk. Dat we is hebben het is gewoon een hele, hele goede groep, gezellig. Dat is echt helemaal ja. leuk. Ja, is ja. ook echt heel leuk. Heel grappig, natuurlijk. En wat voor stuk is de jeugd aan het instuderen? Um, ja. Ik heb heel goed nadenken hoe het heet. Een moeilijk stuk. <laughs> ja, nee, het is echt een heel leuk stuk. Maar ik weet voor, echt even niet de naam. Hoe heet het? Geld in vlammen. Ja, Het gaat even. in ieder geval over vier, drie of vier vriendinnen uit mijn hoofd die de boel eigenlijk oplichten. Ja, klopt. En die hebben een soort bedrijfje en daar, daar kun je als, als klant diensten kopen. En dat gaat helemaal fout natuurlijk, maar ze verdienen best wel veel geld ermee. En als je kat dood is, dan komen ze zingen bij je. Ja. En, uh, uh, ze hebben ook klaagvrouwen. Dus als er geklaagd moet worden bij een instantie, dan doen hun dat voor je hoef je dat zelf niet doet. Nee. Ja. En het leuke en dat is, zelf, is ja. dat uh, een paar mannen ook vrouwen spelen. Ja, dat jongens, dat jonge, wel ja, ja. is ook komisch. Is dat, dat gel moeilijk? Geld in de fik heet het trouwens. Is dat, in Geld in de fik is dat moeilijk? Nou, deze jongens die kunnen dat wel. Ja. Ze vinden het wel moeilijk, maar ze, ja, ze hebben er nu nog heel veel lol in. Dus. Oké. Okay. Ja, maar het is heel knap als je als 15, 16-jarige ja. het lef hebt dat om in een jurk ja. en een paar dameschoenen met een opgevulde blouse op het toneel te gaan staan. Nee, dat, ik zeker. En dat, dat doen niet gauw nee, 16 jarigen. Jij ja, hebt het, ja, het toch ook gedaan, Paul? Ja, maar toen was ik iets ouder, Pieter. Oh. Ja. Dat is een geen, tijd, geen tijd geen geleden, ja. Ging goed af? Ging goed af, ja. Op, ja, ja, ja. Hakken op, op de hoge de hakken. hakken en een blauwe jurk. Ja, dat ja, is ja. Ja, erg leuk. Jongens, dit wordt spektakel. Absoluut. De oproep aan de luisteraars. Kaarten moet je nu naar de Brunnen ja, toe. Ja, Alleen, voor vrijdag. Alleen voor vrijdag. Zaterdag uitverkocht. Ja, en we zijn echt heel erg streng zaterdag. Het kan gewoon nee, niet. Nee, maar de meer brandweer. Hebben. Het is gewoon oh, de brand om, om de veiligheid. En daarom ja, willen ja, ze dus genieten. Uh, en niet, daarom niet kan, kan het ook niet. Precies. Dus, uh, dus zodoende. Ik wens jullie ja. erg veel succes. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Ik hoop dat ik erbij kan zijn. Dat ik op tijd ben nog om kaarten te krijgen. Want ik wil heel graag komen. Nou, dus helemaal. van harte welkom. Heb je alvast een kaart voor de vrijdag? Mensen, bedankt voor jullie komst. Alsjeblieft. Dank je wel, Pieter. Die aan de zinger was. George. Ja, hij komt wel uit Volendam, dus ik zeg gewoon ja. Baker. Baker, oké. Okay. Una Paloma Blanca was ja. dat, heerlijke. Uh, aangeschoven is Hans Houweling en we gaan praten over het Alzheimer Café. Fijn dat u uh, de gelegenheid om te komen. Want jullie hebben een nieuw item voor het Alzheimer Café in Pluspunt in Nieuw-Noord. In Nieuw-Noord, precies. Uh, en uh, dat is de kracht van muziek. Ja, de kracht van muziek. Dus... Leg eens uit, wanneer is het, waar is het, eh, hoe laat begint ja. het en dergelijke. Nou, dat is een heel verhaal, dus daar hebben we wel een kwartiertje voor nodig. Uh, nou, uh, het Café is een activiteit van uh, Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Kennemerland. Daar hebben we drie cafés mee, in Haarlem, in Zandvoort al een paar jaar en sinds kort ook in Heemstede. En de bedoeling is dat daar mensen met dementie, hun partners en professionals bij elkaar komen. Het is een hele laagdrempelige voorziening. Iedereen kan daar binnen lopen, je hoeft niet van tevoren af te spreken. Het is altijd, het is altijd in Zandvoort, in principe moet ik erbij zeggen, de eerste, de eerste woensdag van de maand. Alleen is ASOM ja. bijvoorbeeld in januari, in december is het nou net de tweede, omdat we Sinterklaas hadden op de eerste woensdag. Dus dan verzetten. We dus. Over het algemeen is het de eerste woensdag van de maand, tenzij daar een, een reden voor is. Het begint altijd om zeven uur met de inloop, dat is altijd muziek. We hebben een, uh, een accordeonist die altijd op de, gezellig op de Amanda, onze trouwe uh, Amanda. We kennen hem wel, bekend. Ja. Nou, Die maakt nu altijd muziek. En dan hebben we na een half uur, als iedereen binnen is, dan beginnen we met een thema. Uh, en de thema's zijn heel, heel verschillend. Dat kan zijn over wat is dementie. Heel simpel, mee te beginnen. Tot welke vormen van dementie en wat betekent de huisarts. En ja, soms gaat het ook over, kan je wel of niet je rijbewijs, hoe zit het daar nou mee? Dat soort vragen of juridische vragen. Maar vanavond gaat het dan, of aanstaande woensdag gaat het over het thema, wat kan muziek doen voor mensen met dementie? Hoeveel dat, mensen komen er gemiddeld? Er komen over het, in Zandvoort komen er nooit zoveel. Omdat dat ook, ja, Zandvoort is natuurlijk een kleine gemeente, maar we rekenen toch altijd wel op een man of 30. En nou, dat is, een is vast, veel. Ja, dat nou, is ja, ja, goed, maar in, Zand, in Haarlem bijvoorbeeld komen er meestal 50, 60. In Heemsteden zijn er ook veel meer. Maar goed, Zandvoort is ook een kleine gemeente. Dus ik, ik vind het ook wel heel gezellig. Het is een beetje. Het is een huiselijke sfeer, is er altijd. Er uh, zijn vaak dezelfde mensen die komen, bekende mensen. Dus die komen ook vaak samen. Hun part, hun, de persoon met dementie en de partner, die komen uh, vaak samen. En ja, je ziet ze ook door de loop der jaren, je ziet zo iemand ook vaak achteruit gaan. Soms komt er een moment dat er iemand opgenomen moet worden, wat erg verdrietig is. En dan blijven de mensen toch vaak nog wel even komen. Dat ja, de mensen uit bijvoorbeeld uh, met dementie in Huis in de Duinen. Uh, de branding, die ja. komen waarschijnlijk niet. Nou, ja, nou ja die, dat zijn vaak mensen die wel ge ooit geweest zijn, een ja. paar jaar geleden. En je ziet dan vaak dat de familie daar toch nog wel ja. van komt. En ik okay. zie uh, soms ineens, een, ik zag vorige week weer ineens een vorig jaar ineens een dochter. Die had ik een poosje niet gezien, maar die was nu ineens weer teruggekomen. Mijn moeder zit al heel lang in, in van heel lang, toch alweer ruim een jaar in, in, in, in huis in de duin in de branding. En die komt dan toch weer kijken, omdat ze toch een soort ja dat is iets van ontlenen, er erkenning. Er ja. ja, over praten is erg belangrijk. En je ziet dus tijdens zo'n avond hebben we dus een vast thema. In dit geval dus muziek, wat muziek kan betekenen. En uh, dat, begint dus, dat thema begint om half acht. Uh, dus inloop zeven uur, half acht thema. Dan hebben we dan, na een half uur weer een pauze. En dan kunnen we een beetje met elkaar praten. Een kopje koffie is uh, gratis. En uh, um, daarna in die pauze praat je met elkaar. Lopen de professionals ook de... ...daartussendoor van mensen van Draagnet of van bijvoorbeeld ook wel, soms uit Huis in de Duin of van de Thuiszorg. En daarna is weer een half uur ruimte voor discussie, praten met, met, met degene, die, de deskundige die dan die, de inleiding heeft gehouden. Want die, dat, ga ik nog vertellen, dat verhaal van een half uur, dat is, is een kroegbaas, heet dat dan, officieel gespreksleider... We hebben twee gespreksleiders nu in, in, in, in Zandvoort, Kiki en de case manager van Draagnet. En ik doe dat al jaren en dat betekent dat je vervolgens interview je dan een deskundige. En bijvoorbeeld de aanstaande woensdag is er een muziektherapeut uit, een, uit Heemskerk. En die, komt dan, die, die werkt al jaren met mensen met dementie heeft ook een Alzheimer koor opgericht... Wat heel erg leuk is. En die gaat dan praten. En wat ik belangrijk vind. Is om juist, wat ik vind, is juist voor over de leuke kanten van muziek te praten. Omdat muziek heel vaak. Je kan muziek heel erg als therapie zien. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat je met muziek iets gaat losmaken. Bij mensen met dementie. Maar het is ook heel erg leuk om met mensen met dementie muziek te maken. Is het ook een, een, een soort training zeg maar? Kan dat nou, een soort training zijn? Nou ja dat zijn? kan het zijn. Maar daar wil ik niet zozeer op focussen. Eerlijk gezegd. Want ik, ik geloof niet zozeer. Kijk dementie is toch een rotziekte. Die... Helaas is daar geen geneesmiddel voor. Dus er zijn nee. ook allerlei trainingen die mensen dan wel zeggen. Ja, als je maar flink je geheugen traint, dan word je niet dement. Ja, dat is echt flauwekul. Want dat, zo werkt het niet. Je kan, nee. het, is wel goed. het is niet verkeerd om geheugentrainingen te doen en om puzzels te maken. Maar het beste wat je leert is dat je beter puzzels kan maken. Dus. Maar er is natuurlijk ook een verschil tussen dementie en Alzheimer hè? Nou, ja, of, of is een... dat niet zo? <laughs> nou, dat is een wel een leuke vraag. Dat is natuurlijk heel dementie is eigenlijk dat wat je ziet. Ja. Hè, dus dat wat je ziet, dat zijn bepaalde verschijnselen. En als je kijkt naar de oorzaak, dan ga je kijken naar de onderliggende oorzaak. En ziekte van Alzheimer is een van de vele ja. vormen van, van die tot dementie leidt. Dus het ja. is dus een ziekte in de hersenen, die vaak voorkomt bij oudere mensen, hè, wel bij 20%, bij 80 jarigen Want als je 80 bent heb je 25% kans om uh, ziekte van Alzheimer te krijgen. Ja. Maar er zijn nog heel veel andere vormen ook van dementie. Vasculaire dementie. Of ja. Tegenwoordig ontdek je daar steeds meer vormen van. Maar dus de ziekte van Alzheimer is wel de meest voorkomende vorm van dementie. Maar ja. de, je kan niet zeggen: ziekte van Alzheimer is dementie. Andersom kan je ook niet zeggen: dementie is ziekte van Alzheimer. Nee, en ook bij, bij uh, relatief jongere mensen. Want uh, ja? ik, ik ken uh, de, de moeder van een vriendin van mij, die was 62. Toen ze dus, uh -huh. dus uh, Alzheimer kreeg. Ja. En die, ja. is, nou, die zeven jaar later is overleden. Ook ja. echt daaraan. Ja. Ja zo'n wordt. Ja. Ik noem dat altijd seniorenmomenten. Ja, ja, nee, je maar je je, Ja, maar als je als je dus ja, nou, 66 bent dan ik ben kan je niet Ik ben niet de, 66. De, ik heb ook seniorenmomenten, maar, ja. maar ik, ja. ik vind ik vind dat dan nog jong, ja. relatief. Ja, maar, maar, het senioren-moment is toch, ik bedoel, ieder mens. Ja, als je ouder wordt, dan. Ja, maar dat is toch geen dementie? Het wordt pas dementie als het uh, meer dan senioren is. Die senioren-momenten, senioren <lacht> dat is <lacht> wat <lacht> anders, <lacht> Pieter. Oh. <lacht> ja. Wees maar, maar, wees maar blij met die senioren-momenten. Ik heb dat wel eens gezien in, ja. in, in, in, in, in bejaardenhuizen. waar ja, men ja. als groep bij elkaar zit. Ja. Uh, en als we dan uh, liedjes gaan uh, spelen en zingen. Ja. van twee emmertjes water ja. halen. en ook ja. op de gele wagen. Ja. en in bronsgroep Eikenhout. Uh, of het dorp, uh, ja, om maar ja, het te noemen. Ja, ja. Dan zie je die ogen helemaal open gaan ja. en dan gaan ze meezingen. Ja, je Kinderjaren, altijd... jeugdjaren. Ja, je moet natuurlijk altijd wel heel erg oppassen voor een soort hoog kinderachtigheidsniveau. Daar moet ja, je altijd een ja, beetje dat voor dat oppassen. He. Maar op zich zie je wel dat mensen, kinderliedjes, heel vaak uh, dingen uit hun jeugd... maar dat is sowieso met herinneringen. Bij dementie zie je toch dat oude herinneringen, lange bestaan. Besta ...belangen uh, bewaard blijven dan nieuwe herinneringen. Maar vooral de, en dat is met muziek natuurlijk zo. Dat heeft met, ook met emotie te maken. Het is een ander soort geheugen, zou je kunnen zeggen. Ja, dus als, je ziet vaak mensen met emotie, daar kan je moeilijk mee praten. En daar zullen we het woes ook over hebben. Dat het vaak moeilijk is om met mensen... ...ja, je kan wat zeggen, maar dat valt soms in een put. En ja. mensen vergeten dan wat je gezegd hebt. En dan is er gesprek, ben je vaak heel gauw klaar met een gesprek. Of het ja. komt weer op hetzelfde neer terwijl met zingen, en, de, en, de, en daarmee wordt het ook vaak heel erg vermoeiend... Hè? terwijl met zingen zie je mensen ineens opleven... en inderdaad omdat het een ander appel doet op een ander geheugen... op, op emoties, vaak emoties... Dus leuke leuk herinneringen, vaak leuke goede herinneringen, herinneringen Soms ja. ook wel verdrietige herinneringen... Ik heb een, een film van een man die volledig weggezakt is in zijn dementie... die de hele dag in zijn rolstoel voorover zit... Een, op YouTube kan je dat zien een Amerikaans verpleeghuis. en die man krijgt een koptelefoon met een blues. Het is een, het is een, het is een zwarte man en die man die gaat meezingen. die leeft helemaal op. En die kan, in dat moment kan hij ineens weer praten of ja. dat dan vragen beantwoorden. Het houd, houdt natuurlijk ook weer op na. Zelfs maar zeggen na tien minuten dooft ja. weer uit. Maar je ziet wel dat muziek maakt een hoop los bij mensen en ja. dat betekent dat je er ook gebruik van kan maken. Ja, in, de in de thuissituatie ook thuissituatie. natuurlijk. Dat ja, is zeker. dus wat we ook willen bespreken. Van, ja. Wat heb je daar thuis nog aan? Wat heb je daar als partner nog aan? Ja. Je kan het dus misschien samen naar muziek luisteren. Kan dan ja. vaak een waardevol... Als je de hele dag maar zit met een man op een bank of ja. een vrouw... die niks meer zegt of niks meer ziet... dan is, kan het soms leuk zijn. Net zo goed trouwens als plaatjesboeken kijken. Want dat kan ook, ja. kan ook. Maar zingen kan dan ook... of naar muziek luisteren of misschien wel naar een concert gaan. Kan dan uh, ja, dan kan, heb je toch nog iets van, van wat samen bindt. Want dat is natuurlijk belangrijk dat je dat houdt. He? goede goede ja. van uh, goeie, goeie reden voor mensen die uh, iemand in de familie <tie> hebben of een partner hebben met uh, dementie. Om uh, dan uh, naar de ten inloopspreekuur ja. te komen. Nou, <laughs> zeker goed. Nee nee, alzaak. Alzaak. nee, nee, nee. nee. Ja, het is een, een laagrevelend voorziening. Ja. Iedereen kan daar komen. En, aanstaande woensdag. En, uh, aanstaande woensdag. Zeven uur in uh, Pluspunt in Zandvoort Noord. Hartstikke Een oproep goed. aan iedereen die ja. ga er naartoe. Zeker. Ja. En je wordt heel vriendelijk gastvrij ontvangen. Zeker met gratis gratis ontvangen. En maar bovenal gratis. ook voor de hulpverleners, ja. de mantelzorgers, ja. ook met elkaar eens zeker. praten. Ja. En je kan weer van elkaar leren. Ja, dat is het belangrijke doel daarvan. Ja. Okay. Heel, heel fijn dat u langs bent geweest. Dank okay. u wel voor uw komst. Dank Dank u. Wel. Ja. ja, we zijn terug. Goeie muziek, hè? Ja, heerlijk, hè? Earth, Wind and Fire met... Uh... Ja, zeg het maar. Nee, zeg jij het maar. Memories. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, we hadden het net uh, over Alzheimer. Ja, dus precies. Kort geheugen dat valt weer weg. Ja. Weer een seniorenmoment. Goed, we zitten aan tafel met de prijswinnaars van gisteren. De, de organisatie die de Vrijwilligersprijs 2012 heeft ontvangen... Noem de naam niet, want als voorzitter van de radio. radio. Baalt er hier iemand een beetje of zo? Ja, er iemand? Jongen, jonge, heeft hier iemand een momentje Pieter, toch. Je mag ons best feliciteren hoor. Rustig. Er waren drie organisaties genomineerd. Pieter, je bent de slotte twee. Zandvoort, de Radio Radioomroep met 85 vrijwilligers en de Stichting Vierdaagse Zandvoort. En wie is dat geworden, Pieter? Ja, Pieter, ja, kom. Het, het nog even. even. Ik kan het niet even moppen. Ik zal het tegen Zandvoorts, de Zandvoortse. Vierdaagse. Zandvoortse Vierdaagse heeft de prijs gewonnen. Met haar honderd vrijwilligers. Ja. ja, en terecht. En, en terecht. bij ons zitten dus nu. Uh, Gefeliciteerd, dames. Dank je wel, Pieter. Gefeliciteerd, Leo. Pieter, zeg even wie uh, die andere. Ja, maar uh, Martine, juist <laughs> zit hier Anki Miezebeek en uh, Leo Miezebeek. En niet alleen vanwege de Vierdaagse, maar ook de verkeersregelaars. En al die andere activiteiten die ze doen en natuurlijk binnenkort de sprookjeswandeling. En daar gaan we ook over praten. Ja. Uh, terecht dat uh, jullie die prijs hebben gewonnen. Dankjewel. Uh, ik gun jullie van harte. Fijn. Goed zo. Ik Sorry. kom er met moeite mijn mond uit. <laughs> Uiteindelijk Pieter, je hebt ook gewonnen. Je bent ook onze vrijwilliger. Ja, ja, ja. ja ik ik ten... zit er ook bij. Ja, ja, ja, ja, Maar ik gun het jullie van harte. Ik ben even stil. <laughs> Nou, ik ga gewoon even... Ja, ga door. Door, ja. door. De sprookjeswandeling beginnen we gewoon mee. Ja. Vertel even. Ik heb hier het boekje in mijn hand. Ja, dit is het boekje van vorig jaar. Ik heb hem even meegenomen. Want uh, we gaan uh, zaterdag 22 december weer een nieuwe activiteit doen. Nou ja, het is niet nieuw, maar zitten weer aan te komen. Uh, de sprookjeswandeling voor de allerjongste van Zandvoort. Leuk. Een, een enig evenement uh, van 4 tot 7 op het uh, kerkplein in de kerk en rondom de kerk... Hoe krijg je ja. al die vrijwilligers bij elkaar die ze gaan verkleden daar? Want dat zijn er een heleboel. Dat zijn er een heleboel, want het zijn er zo'n 45, nou, 45. Nou, vanuit wandelen. Maar nou, hoe kom je dan al die kleren en al dat soort zaken om die mensen ah, om te wij kleden? We hebben twee supervriendinnen en super vrijwilligers. En uh, ja, die zitten natuurlijk ook bij de Vierdaagse. Want ja, hoe kan het anders hè, als je deze mooie prijs gewonnen hebt? <lacht> Martine van der Ham en José von C. En die maken al die kleren. Die Maak maken alle het. Ja. Wat hun ogen zien, dat maken hun handjes, echt waar. Wij zeggen van nou, we vinden het heel leuk om een sneeuwwitje of zeven dwergjes of wat dan ook te hebben. En een, een week die later. Dat zou ik nog niet vertellen hoor. Nee, nee, nee. nee. Die hou ik ook <laughs> juist juist geheim. Maar, maar een hoe... week later maken ze het. En, en waar wordt dat uit bekostigd, uh, die kleding? Nou, dit is het enige evenement waar we een subsidie voor krijgen. De andere evenementen draaien we allemaal gewoon zelf op kosten. Maar dit evenement krijgen we subsidie voor. Okay. Want dit is zo. Uh, ja... Bijzonder groots bijzonder ja, en speciaal ja. voor die allerkleinste kinderen van Zandvoort. En daar uh, wordt het van bekostigd. Maar ze, maken, ze gaan in de markt, ze kopen voor een tientje stof en dan maken ze twee kostuums van. Ja, precies. Dus, dus ja. uh, en zit daar ook uh, nog kosten aan verbonden? Of... Voor de kinderen ja. die meedoen? Ja, ja een boekje kost 3,50. Maar er zitten van allerlei leuke dingetjes in. Onder andere een heerlijke warme chocomel. Uh, bij, sprook... uh, bij XL. Een sprookjesoliebol. Uh, bij Harry Oliebol. En ze moeten dus uh, zeg maar de route maken. En dan krijgen ze overal een handtekening. Als ik goed uh, begrijp. Uh, de handtekeningen mogen ze zeggen van uh, de sprookjes. En daar zit Dat... ook weer een prijsvraag aan gekoppeld. Ja de handtekening is een soort vossenjacht. Ze moeten oh, ik... dus alle sprookjesfiguren gaan zoeken. Handtekening halen en ondertussen kunnen ze een Chocomel gaan halen voor een bon. Ze Precies. kunnen een oliebolletje dat zit gaan allemaal in het boekje en daar betalen ze dan 3,50 voor. Juist, dus ja, het, even... het, het geeft zichzelf ook weer terug. Ja, ja want... het geeft zich zeker terug, want als je dan verder in het boekje kijkt, dan staat er gewoon een vrijkaartje voor de ijsbaan. Nou, Kijk. dus, daar dus het boekje is dan gewoon helemaal terugverdiend. Uh, ja, daar komen we zo nog op. Ja. Precies. Maar wat, wat is dit geweldig? Uh, die kinderen die daar rondlopen en die daar enthousiast zijn. Dat kan ik me voorstellen. Maar die ouders, die gaan daar allemaal op die terrasjes zitten eromheen. Dus ook de middenstanders profiteren enorm van zo'n avond. Ja, ik begreep dat de knuwwijn bij een aantal cafés dan ook in aanbieding is, ja. Ja, maar ja kijk, de middenstand, daar zeg je dan nou wel van, die profiteren ervan. Maar dat zijn ook onze sponsors, hè. Kijk, oh, jij gaat XL, het al langs? jij gaat het langs? XL doet de warme ja. Jij gaat ze allemaal langs, die middenstanders? Daar. We zijn overal natuurlijk. geweest. Natuurlijk. We zijn allemaal dat enthousiast? Je. Allemaal enthousiast. Ja. Kopertje zet zijn hele gemengde uh, Zandvoort-Koper-ensemble in en gaat twee keer zingen voor ons. Kijk, dat Ja, maar... en wie komen er nog meer? zingen? Uh, ja, ik kan het niet zo goed uitspreken. Nee. Maar de groep van Jan-Peter Versteeg... Nou, uh, Martina dat valt je... een beetje tegen. Sorry. Jij als juf. Ik moet nog geen oefenen. Ik zijn. Kom op, je kan het. PTA kan het vast wel. El Aligori. Ja, die... ja, precies. Hey, valt je mee? <lacht> maar zo iets is niet. Nee, dat weet ik. <lacht> nou, Martine. Valt ja, nou, de reuze mee? Weer een senior oh, wat moment. Wat voor de juf, hoor. Nee, maandag weet ik hem. Oh, heerlijke chaos is dit. Maar, maar goed, het is dus... Uh, wanneer is het? 22 december. Maar we zijn één stuk vergeten. Mag ik nog even vertellen over de kerk? Want ja. de hele tijd in de kerk organiseert Maike met haar recreateteam. Maike Kappel. Ja, ja, een doorlopende show van musical, voorlezen, poppenkast, wat dan ook. Dus kindjes die koud zijn, die even willen opwarmen, even willen zitten. die kunnen lekker even in de kerk. En dat is in de Protestantse kerk? Ja. Ja. ja. Ja. Eingang onder de toren. Ja, daar hebben we een speciale portier, hè Pieter? Ja. En, uh... Oh. Ja. ja, Pieter, je weet daar het bent... nog niet, maar uh, jij bent de portier. Juist. Ja, ja. Dan mag je die jas wel aan, hoor. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dan mag je reclame. Ik hoef geen verkeer te regelen. Nee, want we houden het allemaal op het kerkplein. We gaan niet oversteken en Harry staat bij de ijsbaan, dus niemand hoeft naar de andere kant van het plein toe. Oké. Okay. Harry Oliebol? Ja, die geeft elk kind een gratis oliebol. Oh, dat zijn lekkere oliebollen van Harry. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. We gaan weer terug. Het is wanneer? Welke datum? Zaterdag 22 december. Van 4 dan. tot 7. Ja. En er zijn prijzen voor de kinderen die het leukst verkleed zijn. Dus je moet die kinderen verkleed? Kom. Nou ja, nou, het hoeft niet. niet, maar ze zijn wel leuk. Wel leuk. Nou, ja, dan dan je zijn prijzen. er ook nog een, een plekken waar kinderen gespingd worden? Of is dat, moet nee, dat moet natuurlijk wel. Wie is de jury die dat gaat beoordelen? Oh, zeer oh, deskundig. Ja, Betty van de Vorst. En Belinda zijn. Nou, dan, heb, nou, je dan heb, je de, heb je wel de, de tofje. De ja, dat Zo. dacht ik. Dat Hartstikke is leuk. Goed. Maar dan zijn die kinderen daar lekker aan het rondlopen. Ja. Handtekening verzamelen. Ja. Oliebollen. Uh, Eten. Chocola. En weet ik veel wat. Uh, als ik dan met mijn rug eventjes naar het raadsplein kijk. Kijkende naar de HEMA. Dan zie ik iets achter me wat erg nat, koud is en dergelijke. Een, ijsba een ijsbaan. Ja. Leo, je zit erbij. Vertel even over de ijsbaan. Ja, de, de, de ijsbaan, ja, die is er dit jaar weer. Hè? We hebben het weer voor elkaar gekregen. Een baan van ruim 225 vierkante meter. Groter ko dan vorig jaar, hè? Groter dan vorig jaar, koekersoopje ja, erbij. Fantastisch. Lichting, weer mooier. Wanneer ga je opbouwen? We gaan uh, van de week 12 december beginnen met de opbouw. Vloer, basis. Donderdag wordt de baan gelegd, vrijdag wordt ijs gemaakt. Dan gaan we verder afbouwen. En dan zaterdag om uh, s middags, um, vijf uur, 4, 5 uur is de grote opening... Spectatum. En om 12 uur gaat hij open. Vanaf 12 uur kan er geschaad worden. Oké, okay, wie gaat hem openen? De kerstman. <laughs> <laughs> nou, dat, dat is nog een, dat is nog een dat verrassing. Dat is een verrassing. Oh, oh. Ja. Je, je en moet sorry, als... misschien is het Sinterklaas. Ja, je weet het niet, hè? Dus. Uh... Nou, het ziet er helemaal heel, heel leuk uit en uh, gezien het weer, als we dit, uh, dit weer krijgen, dan uh, hebben ja. we heel veel werk ja. aan. Nou, uh, gezien het succes van vorig jaar uh, kan het alleen maar uh, nog leuker worden als dat het al geweest is ooit. Even voor de duidelijkheid, uh, entree voor de ijsbaan, moet je betalen om daar te mogen schaatsen? Ja, Het entree is uh, 5 euro, uh, dan uh, kan je de hele dag schaatsen. Dan krijg je een bandje, een kleurtje, elke dag weer een andere kleur. En dan kan je gewoon uh, in en uit lopen. En we hebben schaatsen te huur, dit die zit bij de prijs in en je mag ook met je eigen schaatsen komen. Helemaal top. Dus ik kan mijn IJzeren Noer aantrekken en daar 400 meter baantjes trekken. Wat hoor ik nou? Pieter toch? Nou, of jij überhaupt noorden, hè, Pieter. Ja. <laughs> maar inderdaad met noorden mag er dus niet geschaatst worden. Nee, je mag alleen maar met ijshockey of Kunst schaatsen. Ja. En uh, iedereen is verplicht om handschoenen aan te hebben. Dus dat is ook een verplichting. Omdat je anders uh, met, je, met je vingers uh, kunnen toch rare dingen gebeuren met die scherpe schaatsen. Dus we hebben gezegd, van uh, handschoenen verplicht. Het liefst ook goed aangekleed. En uh, als je het te wild doet of te gek doet, dan word je er gewoon afgezet. En dan mag je de volgende dag weer terugkomen. En dan mag je weer bewijzen dat je het weer rustig aan kan doen. Dus ja, ja, ja. Maar goed, de gezelligheid bij de Koekersopie. Want dit weet ik van vorig jaar. Dat was ook echt een soort ontmoetingspunt voor het hele dorp. Oh, <laughs> We hebben dit jaar hadden we vorig jaar een mooie tent staan en ja. dit jaar hebben we een heel mooie, mooie houten, houten schuur in elkaar gezet. Een blokhut. Een blokhut, noem het maar een blokhut, ja. Die, uh, waar de koekensopje in is met een mooie afdak erbij. Het, het, het moet er allemaal weer mooier en leuker uitzien. En, en je leert natuurlijk uit. elk jaar ook elk jaar, uh, wat gebeurt. weer oh. jaar er we is. Het eerste jaar was het leuk, het tweede jaar was het leuk, Wordt het derde jaar nog leuker. Ja. Dus, uh, nou, geweldig. Ik word een groot succes, Leo. Ja, dat denk ik ook. Kan jij zelf een beetje schaatsen? Een beetje. Ja, ik kan wel schaatsen. Dat lukt mij wel, Pieter. Ik daag je uit. Nou, dat heb je nu al gewonnen, hoor. Je hebt... Ja, hoor. Je hebt gewonnen. Ik schaats helemaal niet. Je wil het niet eens proberen, dus. Nee. nee. nee. nee. nee. Maar dames... en we willen nog één ding zeggen. dus ja. Buiten de, de sprookjesfiguren hebben wij ook een heleboel lieve tiertjes. Ja, we hebben een levende kerstal dat is misschien nee. nog wel even leuk om te vertellen. Vertel. Waar staat die? Nou, die staat voor het hek van de protestante kerk. Oh. Tegenover de vebo. En uh, daar komen echte geiten schaapjes uh, in te wandelen. Uh, met, met herders eromheen. En uh, die schaapjes en geitjes die worden ter beschikking gesteld door Centerparks. Goed. Echt. Nou, nou nee hoor. we mogen ze even lenen. Als we lezen ze even voor één dag. Ja, Ik moet ze nemen. Ja. Nou, voor een middag. middag. <laughs> en daar staat onze herder eh, Dani. ja, en... Daniel Levers. En die, die, die herder die kennen jullie wel, Daniel Effert. Ja, ja. Ook een van jullie medewerkers. Ja. Zie je, we werken de veel zee, samen. Ja, we halen ze overal vandaan. Uh, Hoe verlaat je er ook alweer, 85? Ja, dat zit er al bij bij ons hoor. Maar Martine, vorig jaar is er een van die hertjes, of van die geitjes, is door ontsnapt. Ja. En die ging café <gacht> kopen binnen. Ja, precies. En die lag daar bijna aan het spit. Maar gelukkig had Daan hem nog net in zijn nekvel gegrepen ja. dus en weer teruggebracht. Dus de hekken worden iets verhoogd dit jaar? Okay. Dat hoop ik wel, want ja. anders dan gaat hij met de helft weer naar huis toe. Dus ja. dat, uh... <laughs> ik ja. weet niet of ze dat nog krijgen van Parks, hoor, maar nee, goed. Okay. Nee, leuk Daan past heel goed op. Dat, en, en kinderen die durven, die mogen binnen de hek even zo'n uh, uh, uh, schaapje haaien ja, en wat voer geven. Echt leuk. Ja. Hebben jullie niet nagedacht om een aantal damhechten daar neer te zetten achter de hekken? Nou, hebben we er zat. die komen we misschien vanzelf wel. Spontaan, Spontaan hè? <laughs> we hebben dus er zat, Als hoor. we daar wat stro neerleggen, dan... Ja, dat kopen ze ja, wel. Ik denk het wel. Ja. Nou, dus, uh, leuk. Dat hoeven we niet te regelen. Goed, even recapitulerend. We ja. hebben dus... 22, vandaag over 14 dagen. Exact. De sprookjeswandeling. Voor 3,50 per boekje. Te koop uh. bij Bruna. En we hebben de ijsbaan. Over een week. Over een week. En de, de felicitaties nogmaals voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar. Ja. Het is gemeent gegund. Gegun. Dankjewel. Ja, we alle vrijwilligers. Want Ankleo Leo en ik zitten hier, maar dat konden we niet doen zonder die hele groep. Dus dank u wel onze vrijwilligers. Ja, precies. Gegund. We gaan naar de muziek. muziek. Ja, dat was uh, A Walk in the Park van de Nick Straker Band. Ja, de wandeling. wandelingen. Jij hoorde de eerste deunen ik wist en de al... ja, eerste Ja, geweldig. Ja. Goed, lieve luisteraars, we gaan nog even wat algemene mededeling doen voordat het nieuws erin komt. Ja. Want uh, de gemeente, ja, u heeft natuurlijk de krant gelezen, het Zonfruis-courant, uh, uh, en daarin staat dat uh, onze geachte omroep, uh, Zonfruis-omroeporganisatie, gaat verhuizen. Uh, naar een uh, locatie aan de Tolweg. Als het goed is wordt er straks al een inventaris maken, gemaakt van wat er allemaal moet gebeuren voor de verhuizing. Overigens dat zal pas gebeuren in mei volgend jaar en uh, begin juni gaan we uitzenden vanuit de, de nieuwe locatie dat u dat allemaal weet, maar dat heeft u in de krant kunnen lezen. Om over de gemeente verder te praten, ze hebben een nieuwe website, de gemeente. Hierheen. Dat klopt. Een nieuwe website. Afspraak, afspraak maken via de website. Nou, eindelijk is het zover de burgers en ondernemers kunnen met ingang van week 51, dus dat is eigenlijk de ene laatste week van dit jaar, uh, digitaal een afspraak maken via de website. Nou, dat is natuurlijk prachtig uh, dat men niet allemaal meer naar het stadhuis hoeft te komen voor afspraken die met de gemeente te maken hebben, maar dat gewoon digitaal kunnen doen. Dat is prachtig. Uh, de balie, uh, dat wordt ook anders. Uh, s ochtends is de balie nog steeds open en kan men zonder afspraak binnenlopen. Maar in de middag wordt er alleen nog maar op afspraak gewerkt. En dan is er op donderdagavond werken zij op afspraak. Maar voorlopig kan men dan ook nog vrij binnenlopen. Maar ja, waarvoor kan men een afspraak maken? Nou, uh, werkeenheid Bali-burgerzaken neemt de aftrap. Starten met 30 producten, variërend van een rijbewijs tot de eerste inschrijving GBA. Gemeente Basisadministratie. Oh, basisadministratie, dank u. Dus, uh, ja, uh, de maar... dames, oh ja, dat moest ik ook nog even zeggen. De dames van de receptie en de centrale balie, die hebben een uh, snelcursus afspraken maken ge gekregen. Zodat ze dus uh, aan het werk kunnen. Even terug, even terug. Een snelcursus ja. afspraken maken. ja. Ik ben even stil. Jij bent stil, hè? Ja. Ook een snel cursus antwoord geven? <laughs> nou, het is de bedoeling dat het allemaal soepeler gaat verlopen daardoor, uh, Pieter. Okay. Dus positief blijven. Ja, ik... het is maar eventjes een ja, snel precies. cursus. Oh, we hadden ja, nog een berichtje over dat er twee uh, reeën zijn aangereden op de zeeweg. Op Meen vijf... je niet. Ja, op 25 november. Maar vroeg eigenlijk, want dat, vind ik, dat vond ik relatief vroeg. Om vijf uh, uur half negen, op zondagavond, ja. zijn er twee reën aangereden door automobilisten. Eén van de reën was op slag dood. Ik, ik heb geen idee wat dat met die auto gedaan moet hebben. Want dat moet dan toch ook een behoorlijke klap geweest zijn. Ja. En de andere is uit zijn lijden verlost. Uh, Ach, wat ja. de politie verzoekt is uh, om weggebruikers vooral op de zeeweg uh, in deze tijd... vooral rekening te houden met overstekend wild. Dus de snelheid aan te passen waar dat mogelijk is. Ja. Mensen, let op, want het is voor jezelf levensgevaarlijk. Maar vooral voor de beesten, natuurlijk, ook vreselijk als hun wat overkomt. Een hele goede tip. We gaan nog even naar de muziek luisteren. Tot het nieuws. <tied> Dan wenst jullie allemaal fijne dag.